Volgens peilingen heeft de sociaaldemocraat Ivo Josipovic met ruim 32% de meeste stemmen gekregen. Tweede is de burgemeester van Zagreb, de onafhankelijke Milan Bandic. Hij kreeg 14%. In de tweede ronde, die is op 10 januari, moeten ze het tegen elkaar opnemen. Josipovic en Bandic steunen allebei de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie in 2012. In Kroatië heeft de president niet veel politieke macht, maar hij is wel opperbevelhebber van het leger. De extra controles op Schiphol bij vluchten naar de Verenigde Staten hebben vandaag niet tot problemen geleid. Volgens een woordvoerder zijn ze rustig en goed verlopen. Alle passagiers die naar Amerika gaan worden gefouilleerd en de handbagage wordt extra scherp gecontroleerd. Er waren vandaag 25 vluchten naar de VS en de vertragingen bleven volgens de woordvoerder beperkt. De extra controles op Schiphol gelden voor onbepaalde tijd. Aanleiding voor de maatregelen is de poging om een aanslag te plegen op een vliegtuig van Northwest Delta dat vrijdag van Amsterdam naar Detroit vloog. De Amerikaanse minister voor Binnenlandse Veiligheid heeft gezegd dat er geen aanwijzingen zijn dat er bij de controle in Nederland fouten zijn gemaakt.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 En dit was het eerste nummer van Inspiratieradio vanavond. Dit was het nummer van Roma Downey. Dat heb ik uitgekozen.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 Doiale Oké, okay, dankjewel Tony. Nou, we zullen niet applaudisseren want dat staat echt niet naar Liever niet de energie kapot. Ja, precies. En wat wat is het wat je deed?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 En de psychologie. Nou dames, dat is een hele mond vol. Um, wie Heb je een daar? uurtje? Een uurtje, ja. Dit, is, dit, is natuurlijk, uh, dit, dit vraagt nog veel meer tijd. Maar ja, laten we gewoon een aantal highlights proberen eruit te, te halen. Wie wil de aftrap uh, geven? Nicole? Uh, ja, ja, hoi. Uh, Nicole zit te branden van, uh, uh, van enthousiasme. Die heeft een aantal uh, voorbereidende dingen bedacht.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 Of them, deep and your of the, of the... Of the...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 Die eigenlijk nog niet weten hoe hun intuïtie werkt. Die doen wel eens iets ja. per ongeluk intuïtiefs. Mm -hmm. ja. Maar nou, ik, ik dat uh, zie ik dus steeds meer gebeuren ook. Ik zou je vertellen, Nico. Ik ben dus coach. Uh, ik zit onder meer... Uh, ben ik een van de coaches van uh, provincie Flevoland. En een van de redenen waarom ik die functie heb gekregen... Is uh, omdat ik uh, spiritueel was. En uh, die man van P&O die mij zeg maar, heeft aangesteld als freelance coach... Die uh, wist eigenlijk ook helemaal niet zo goed wat, die, uh, wat, ik, wat, wat daarmee bedoeld werd...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 En dat heeft natuurlijk ook te maken met de veel te vroeg overleden Ramses Shafi. We gaan luisteren naar Pastorala. Die het vindt gaan blinken als ik was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 Uh, huis? Rozenstok Huziehuis. Juist, dankjewel. In de Michael. Hagenstraat in Haarlem. Inderdaad, ja. <laughs> en de voorverkoop van de kaarten is bij Ananda in de Gierstraat. Oh, wat... En het is one to be. En het is one to be. Ja, staat er. Weer. Oh, het staat er. Weer. Ja, oké. Okay. En dat begint smiddags al met dansen en Indiaas eten en s'avonds uh, feest. Hoe weet jij daar zoveel vanaf? Nou, ik uh, schrijf in de nieuwsbrief van alles over dit soort dingen. Oh, oké. Okay. <laughs> dus ja. jouw agenda is heel herkenbaar voor mij. Ja, Inderdaad.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 Wanneer u iets kwijt wil aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl Redactie.inspiratieradio.nl Straks kunt u nog luisteren naar Tap Zappie, een programma met nieuw-age muziek gemaakt door Menne Veuge. Ik ben Richard Buitenhek en ik hoop dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer!